Waterman, moet met het nms Journaal. Het plan van supermarktketen Lidl om binnen vier jaar te stoppen met de sigarettenverkoop wordt niet gevolgd door andere supermarktketens. Uit de rondgang van de NMS blijkt dat andere supermarkten bang zijn dan klanten kwijt te raken. Staatssecretaris Blokhuis wil graag in gesprek met de concurrenten van Lidl. Met de power vertraging heeft aan het einde van de middag een Boeing 737 een belevingsvlucht gemaakt via de toekomstige aanvliegroutes van Lelystad Airport. Het toestel was gehuurd door het ministerie van Infrastructuur om de hoeveelheid lawaai op de grond te meten. Bewoners in vooral Flevoland, Overijssel en Gelderland vrezen veel overlast. En Wezerp werd bijna 60 decibel lawaai gemeten, vergelijkbaar met een voorbijrazende trein. Deskundigen zeggen dat de belevingsvlucht niet representatief is, onder meer omdat het toestel leeg overvloog. Het kabinet heeft er geen probleem mee dat Rwanda voor miljoenen dollars shirt sponsor is geworden van de Engelse voetbalclub Arsenal. Kamerleden waren verontwaardigd over de deal, maar minister Kaag snapt dat Rwanda hiermee het toerisme in het land wil stimuleren. De organisatie van het WK wielrennen in Noord-Nederland staat op losse schroeven. Nu de provincie Groningen weigert om 6 miljoen euro te betalen om het evenement in 2020 binnen te halen. De provincie Drenthe, waar de wielrenners ook zouden fietsen, zei eerder dat een investering uit Groningen essentieel is. Los van de financiering moet de Internationale Wielerbond nog een keuze maken voor de locatie van het WK in 2020. Het weer vanavond verdwijnen de onweersbuien geleidelijk. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 16. Ook morgen eerst zon en in de middag weer stevige onweersbuien. Mogelijk met hagel en veel regen. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het RMS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. <tieden>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 Oh, oh,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 Twintig jaar geleden overleed een uh, grote artiest... en uh, een Nederlandse band kreeg uh, onlangs een, een Edison voor, uh, ja, voor hun oeuvre. Allereerst Frank Sinatra. Hij is uh, onlangs twintig uh, jaar geleden overleden... en uh, ik heb een album uh, liggen dat heet Francis A. en Edward K. Het is een samenwerking tussen Frank Sinatra en Duke Ellington. Er was veel van verwacht, maar...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 After June Time's laughter, you see so many dreams that don't come true. Dreams we fashion. When summer time was new You are here to watch over Some heart that is broken By words That somebody left unspoken. You're the ghost of a romance in June going astray, fading too soon. That's why I say.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 If I'm lucky, I will go